747 AM, de VPRO, de documentaire Hallo luisteraars, mijn naam is Arno Adelaars en ik houd me onder meer bezig met het schrijven van boeken over drugs. Ik ben een van de personen die u kunt horen in het nu volgende programma dat zich afspeelt in Iquitos, een stad in de jungle van Peru. In Iquitos woont een shaman met de naam Juan Dangoa Paima. Juan bezocht een aantal jaren geleden Nederland, samen met de Amerikaan Alan Shoemaker, eveneens woonachtig in Iquitos. Ze kwamen hier om ons land kennis te laten maken met een bijzondere drank, ayahuasca. De maker van dit programma, Gerrit Kalsbeek, en ik dronken bij Juan onze allereerste ayahuasca. En hoewel dat een bijzondere ervaring was, ging er toch iets mis. Luistert u naar ons vpo verhaal met de titel De Vloek van Don Juan. 3, 2, 1, grabando. Reis naar het einde van de nacht. Het zal een jaar of zes geleden zijn dat ik een nachtprogramma had voor de VPRO. En wat ik verder weinig bewaard heb ik van dat programma, Reis naar het einde van de nacht, heb ik... Alle bandjes bewaard. Maar ik ben er eentje kwijt. Fussy, spoorloos. Ik heb overal gezocht. Ik kan hem nergens vinden. Die uitzending die ging over ayahuasca. Of eigenlijk over een Peruaanse shaman die hier door een Amerikaan, Alan Shoemaker, naartoe was gehaald om hier rituelen te doen met ayahuasca. En ayahuasca is een drankje. Het is een soort psychotherapie in vloeibare vorm. Het is heel merkwaardig. Ongeveer drie kwart jaar later krijg ik een of andere kwaal. Een of andere nare ziekte. heel aardig. Nou, ik ben een drie neurologen geweest. Ik heb een ruggenmergprik gehad. Een hersenscan. Ze kunnen helemaal niks vinden. Een tijd daarna hoor ik van mijn vriend Noot... die nog contact heeft met die Amerikaan Ellen... dat gewoon een vloek over mij heeft uitgesproken. Ja goed, ik ben een Hollandse jongen... dus ik dacht, ja vloekt zal wel. Uh, ik geloof niet in vloeken, dat is onzin. Twee jaar later kom ik in Mongolië... En voor het programma bezoek ik daar een sjamaan, een vrouwelijke sjamaan. Ik heb het nog geband, dus ik zal je het even laten horen. Uh, you have very, very problems. Huh? I have? Yeah, many problems. Many problems. ja. Yeah. Oh cars. Curst. Yeah. Uh -huh. yeah, she says that uh, you have a problem by een curse. Je wordt niet van de huid van een egeltje. Je moet zeven ervan. Aha, ik heb er zeven nodig. Zeven egelnalen. Het blijkt dat ik een vloek heb. Je with with hm? yeah. moet die zeven egelnaaldjes altijd bij me dragen. Die vloek is over mij uitgesproken door de oude man en de jongen, die tegen mij samen zweren. Nou, een mooie boel. Wat gaan we eigenlijk wel naar het giet Ze mm, is heel uh, surprising dat Ja, maar dat maar. You Je bent You are je hm? bent Why you have Weet je wat nou maf is? Het is een paar jaar terug dat, ik, uh, dat er een shaman uit Peru in Nederland was. Een paar uh, rituelen deed Die en daar heb ik iets van opgenomen. En dan hoorde ik later dat hij dacht dat ik van, de, van die muziek die hij dan zingt tijdens een ritueel, dat ik daar miljoenen mee heb verdiend. Dat ik daar gewoon rijk ben mee geworden En dat daar werd mij ook verteld dat hij een vloek over mij zou hebben uitgesproken. En deze vrouw die ziet dat dan. Ze dacht dat ik een miljonair werd met zijn zongen. Dat is wat ik bedoel. Ik zei: Theresa, nog een gaat. ik ben echt boos. Dat vond ik wel verbazingwekkend. Vooral als je oplet op het moment dat ik zeg over dat miljonair zo. Begint de baan een soort piepetje af met de lambada. En dat is precies zo'n verhaal. Daar zijn miljoenen mee verdiend. En daar heeft degene die dit liedje bedacht heeft ook geen cent aan verdiend. Afijn, ik ben nog niet in Nederland terug of mijn egelnaaltjes worden gestolen. Wegbescherming. Ik weet dat de meesten van jullie niet in geloven. En ik weet ook zelf niet of ik er zelf in geloof, maar in ieder geval heb ik besloten om mijn vervloeker op te zoeken. hem uit te leggen dat ik geen miljonair ben geworden en dat hij dan misschien die vloek ja. weghaalt. Is <middels> te nou hier zijn we. Buitenwijk van Nikitos Vlak met vliegveld. Allemaal kleine huisjes. Sommige van hout, sommige van metaal. Een hoop van die golfplaten hier ergens woont. Goedemorgen. Ik moet zeggen dat je een beetje zenuwachtig bent. Maar goed, we zullen zien. Ellen is erbij om te vertalen. Daar wil ik blij mee. Ja, dat is heel erg. Ja, dat is heel erg. Ja, dat is heel Ja, dat is heel Ja, dat is heel Ja, dat is heel Ja, dat is heel Ja, dat is heel Ja, dat is Ja, dat is No, think I'm. I said, well, OH YEAH We zijn hier op de markt Bethlehem, Belen Naar het kruidenstalletje van Ene Norma Om wat medicinale planten te halen En we zijn dan Nood en ik, Ellen en Jamie Dat is een vriend van Ellen Dus het is echt een hartstikke fijne stad. Echt heerlijk. De mensen zijn aardig en vriendelijk. Er zijn weinig bedelaars op straat. Het is echt gezellig. En het gekke is dat, het, terwijl het toch best een grote stad is, dat er helemaal geen weg naartoe loopt. Het ligt midden in het Oerwoud. Je moet of komen vliegen, of je moet met een boot moet je de Amazone op. En dat het groot is geworden in de rubbertijd... Dat kan je wel zien al die gebouwen hier. Er, is ook een mooie gebouw. er staat zelfs op het centrale plein tegenover de Bar, een geheel metalen huis ontworpen door Eifel. Jawel, van die toren. In Frankrijk de gemaakt in onderdelen hier naartoe. Naar Iquitos gestuurd en hier weer opgebouwd. Dan heb je nog die prachtige boulevard langs de rivier waar elke avond al die verschrikkelijk mooie meisjes flaneren. En dat doet me eraan denken. Jamie wil heel graag aan de vrouw. En ondanks het feit dat er hier ontzettend veel zijn, lukt het me niet. Maar daar schijnen ze op deze markt ook wel dingen voor te hebben. Ayahuasca. ayahuasca. Oh, dat is een fles ayahuasca hier. Twee de Rompicalzon. El pacific quiere campumbatelli de Rompicalzon. Rompicalzon, which translates in English to uh, rip your panties. Panties. rip your panties that means uh it's uh it's an aphrodisiac so when you drink it supposedly uh -huh. you get a tremendous erection so strong that you it will rip the right through the panties of the woman uh, yeah. rumpy calzone oh, yeah, <laughs> <o, yeah>. oh, <laughs> okay glass. this is the jungle viagra oh my god i don't want an erection right now <laughs> <laughs> oh heerlijk dit wordt dan een hele moeilijke 24 uur, want uh, <coughs> al het vrouwelijks schoon in ons is ook niet mis. En uh, wat was het ook weer? er was een vrouw vrouwenoverschot van uh, 7, 7 op 1. Heftig. Oh, wow. That guy 20 She has a very She's good bra. Very good Very bra. good bra. She has a very good bra. That, yeah, that one is Did you already have any relation with the girl here? No, I'm feeling like a failure. It's very sad. I try the sisters, I try the homegirls. Oh, but I haven't followed up on the stripper. I met one stripper, but I haven't. He uh, hasn't made himself available, that's all. I think I'm too picky. When you get in your late 40s, there's only certain types that I stand for, you know. Ik zit een beetje te piekeren hoe ik dit nou moet aanpakken met gewoon. Ik kan moeilijk op hem toestappen en beschuldigen van allerlei dingen van de hébaas. Je hebt iets tegen mij gedaan. Kappen nou. Ik bedoel. Ik moet het dus wel heel goed aanpakken. Toen Juan in Nederland was, toen heb ik een heleboel van zijn ikeroos opgenomen. ikro's zijn liedjes die shamanen als ze onder invloed van ayahuasca zijn. Dat ze die doorkrijgen van de geesten. En waarmee ze dan die geesten weer op kunnen roepen als ze iets moeten doen, genezen of wat dan ook. Nou zei iemand toen, als je al die ikro's van Juan op een bandje zet achter elkaar en die leggen we dan te koop, bieden we die aan bij een smartshop of zo... dan als het dan wat oplevert, dan is het voor Juan. Ik dacht, nou ja, prima idee, dus ik heb dat braaf gedaan... ik heb het bandje ingeleverd bij iemand... verder nooit meer wat van gehoord. Ja, totdat ik hoorde van die vloek, dus... Het gekke is, toen Juan in Nederland was... had hij ook van dat soort verhalen van... hij was in Peru een nummer 1 het geweest en het was van hem gejat... en daar heeft hij nooit een cent van gezien. En het blijkt nu ook dat Ellen al vijf jaar niet meer met hem praat. Er is iets gebeurd tussen hun. Ik geloof dat het gewoon tegen Ellen heeft getuigd bij de politie of zo. Ook iets met geld. Ik weet het niet. Maar hoe zal hij reageren als wij bij hem aankomen? Hoe zal hij reageren als hij Ellen ziet die hij vijf jaar niet heeft gezien? En hoe zal hij reageren als hij mij ziet? Ik heb geen idee. Misschien wordt hij wel boos. Of uh... nou ja, goed. Ik moet het dus heel goed aanpakken. Niet al hebben nood en ik besloten om... ...voor we naar Guam gaan, dat we ons voorzien van een bescherming. Een magische bescherming, dat kan, dat heet een arcana. En daarom zijn we hier nu bij Adèle. 30 kilometer buiten Iquitos, midden in het bos, een erfje. Adèle, ze noemt zichzelf de grootmoeder van de heksen. Ze is een oude dame, ziet er zeer gedistingeerd uit. Grijs, haar, ook dikke, sigaren, zwarte, jungle, tabak. En Jamie is hier ook die uh, love potions van uh, Normen hebben niet echt geholpen. Dus hij krijgt hier van Adele een, uh, een aantrekkingsritueel. Of zoiets dat hij uh, meer uitstraalt naar de dames. Amor, amor. Kom op, kom op. Dat was daar de Ja, dat was goed. Ja, maar het is ook belangrijk dat je niet hebt gezegd met iemand for onda no hay mujer para para 6 meses, nueve meses una, no hay ¿es algo? Situación un poco triste. <risa> <risa> Te quiero. No. La nuestra es una costumbre ah, y el amor es otra cosa. Día del amor, día de la amistad. Hablemos de amor con Beto sí, sí. Y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor Que seas muy feliz Pero el mayor de ellos es el amor Adiós weer heel dicht. Het een verdorie! We gaan nu kijken hoe de ayahuasca wordt klaargemaakt. Met de machete banen we ons nu weer weg. Oh kijk eens. Oh kijk eens. Dit is de la planta, ayahuasca. is de liaan. Uh -huh. Ja. Toch is het in de machak. Maar Wat is het weer de Dat is een kabel uh, van de telepathische kabel. Telepathische kabel. Nou ja, voor, toen die werkzaamde stof voor het eerst ontdekte in, in die liaan. Toen hebben ze die werkzame stof telepathine gedoopt. Oh, ze dachten dat je de helden ziet van hoor. Telepathische vermogens bijverschijnselen. Te Wauw. telepathine. Hmm. En toen later bleek dat teleportine ook al in een andere plant voorkwam. En dat was eerder ontdekt, dus daarom heeft het een andere naam gekregen. Aha. Maar Au! Het wordt gestoken. Rotbeest. En wanneer is het nodig Voor een persoon? Een kilo meer of minder gaat om 15 of 20 ton. Een kilo. Ja, je hebt een kilo nodig per persoon? Nee, voor een, een, een, ja, van een kilo uh, een lian uh -huh. kan je 15 à 20 porties maken. Wow, uh -huh. oh, dat is een dikke zeg. Oh, dat is zo'n grande hè. Ja. yes. Oh dat ja, maar eerst is het toler tonk hoor. Ja. Ja boy, ik een bier. Nou hier kan je volgens mij heel Nederland mee. Uh, Laten hallucineren. Auw, wat gestoken de hele tijd. Zeg. Dan worden die lianen met een forse hamer op een stuk hout. Een beetje murf geslagen. Dat kookt wat prettiger. Dan gaat de per kilo liaan 40 bladeren. 40 bladeren van de Van de Chakroponga. Nee, de Ja, Hij blaast ook rook. Ja. En die speciale jungle tabak hij over. Terwijl aan hij het, aan het klaarmaken is, blaast hij dat over de, uh, de lianen en over de bladeren en over de kookpot heen. Om het, uh, om het te beschermen. Het komt ontzettend voelen. Ayahuasca is een drank die duizenden jaren terug door de indianen van de Amazone is ontdekt. Volgens sommigen hebben ze het recept gekregen van buitenaardse bezoekers. Maar hoe het ook zij, het ziet er goed uit en het smaakt naar kots. En toch wordt het door iedereen die het drinkt gezien als een drank van de goden. In bijna alle religies hier speelt het een rol als je de missionarissen niet meerekent. rekent. De werkzame stof heet demitilmine... Nou ja, dat weet ik niet precies. Het wordt afgekort als DMT. En het bijzondere is dat deze stof, DMT, in bijna elk levend wezen voorkomt. Ook bij ons mensen. En het heeft dus weinig zin om het te verbieden. Als wij DMT gewoon innemen, wordt het onmiddellijk afgebroken door onze enzymen. Maar, nu komt het geheim... Door de DMT samen te koken met de heilige liaan, Banisteriopsis Capi, krijgt de DMT de kans om van alles in je lichaam en je geest te gaan uitspoken. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acceso abierto. Usted está entrando al mundo virtual. Als je het drinkt, dan krijg je allerlei prachtige visioenen. Maar je kan ook voor de poorten van de hel terechtkomen. Namelijk geconfronteerd worden met je eigen diepste angsten. Met tandarts dacht een keer dat hij in een vliegende schotel zat en dat ze voor straf niet meer terug mochten keren naar de aarde. En voor eeuwig moesten dwalen in de ruimte. Het was afschuwelijk, zei hij, maar ook heel leerzaam. Want hoezo straf, voor wat dan? Maar het belangrijkste wat je leert, is dat er niks gaat boven de pure liefde. Zelf heb ik het al een jaar of vier niet meer gedronken, want het is eigenlijk best zwaar. En ik word er meestal behoorlijk misselijk van. Maar ik vrees dat ik er weer aan moet geloven. Yana yana lo ponan, ah, ya mo yana lo ponan, ah, ya sinche <laughs> sinche arcanita, sinche sinche arcanan, arma sin mon dinito, la sarcan utosito, guarmisita yutosito, enderezaremos. Sinango Nathan, the rich don't go. No, One is a <laughs> youth, but ja. Een, twee, is dat ik er uh, voor tijdig einde van het programma moest zijn, want ik heb vannacht zoveel gekotst dat mijn stem er mee, uh, ook meer uit is gegaan. Oh, het was een uh, aparte nacht, kan ik jullie zeggen. Ik heb zoveel dingen gezien. En het gevoel dat er allemaal geesten, dat die er waren, dat die om me heen waren, dan, dan voel je gewoon dat er iemand is. En doe je je ogen open, dan, dan, dan, dan zie je gewoon niemand. Ja, het was ook vrij donker. Het zijn zware sigaretten. patio's geheten. Een jungle tabak. Want de geesten die houden van de lucht van tabak. En van Florida water. Maar geesten houden niet van de lucht van seks. Waarschijnlijk omdat ze dat zelf niet kunnen. Dus als je aan dit soort ceremonies meedoet, dan moet je een tijdje ervoor en een tijdje erna... Je niet overgeven aan de vleeselijke lusten. Nou ja, naar wie het soeflie is. Ja, het was goed in je opladen, hè? Ik dacht dat al die moet er nog wat anders bij ofzo Ja. dat blijft er mij te diep ingehaald. ik weet niet of je dat hebt gezien, maar ik sprong dus een meter uh, overeind zo'n zo angstreactie dat was voor mij heel leerzaam, heel waardevol omdat ik gewoon in die... Uh, van, ik heb één keer in de maand, één keer in de twee maanden, dus al meer dan 25 jaar, dat ik dus s'nachts wakker word. In totale paniek. Ik denk meestal dat ik dood ben. Ik weet niet waar ik ben, ik weet niet wie ik ben. Ah, misschien is die reactie. Maar daar kwam ik vanochtend pas achter. Dat het zo diep gaat. Ja, waar dat vandaan komt. Ik heb net echt verschrikkelijk liggen huilen. Heel zachtjes, omdat jij opnames aan het maken was. Omdat, ja, ik denk, heeft, denk dat heel veel met de dood van mijn moeder te maken had. Dat zou zo onverwacht van. Ik, ik, ik werd uit de schoolklas gehaald, en met de taxi naar huis gestuurd, en niemand zei wat. En toen thuis iedereen was aan het janken, en het was zo'n shock. Het, volgens mij heb ik het, het daarna toen uh, voor het eerst gehad. Hermano Loretano, no permitamos que se siga dañando al país y la región Pongamos fin a los siniestros actos de corrupción A la impunidad, al abuso, a la prepotencia que va destruyendo la nación No te equivoques, esta vez vota por Andrés Fernando Oliveira, presidente. Ja viene Nou, morgen is het zover. Morgen gaan we naar Juan. Het bleek dat hij een paar dagen van huis was om ayahuasca te koken. Want die uh, lianen, die DMT-bladeren. die moeten ontzettend lang koken en dat stinkt vreselijk. Dus dat doe je liever niet thuis. Ik heb een beetje mijn strategie bepaald, denk ik. Iets dacht ik nog van, misschien moet ik hem om hulp vragen. Maar ja, ik heb ook niet zo zin om me zo afhankelijk van hem op te stellen, dus dat doe ik maar niet. Het, uh, het is hier zo dat als je rijk bent en je hebt wat, dan ga je naar een dokter of naar het ziekenhuis. Als je nog geen centjes hebt, dan ga je naar een curandero, naar een shaman. Het gekke is nou, nu steeds meer westerlingen ayahuasca ontdekken en komen drinken en dollars meenemen is er dus ontzettende concurrentie ontstaan, want er zijn ontzettend veel shamanen. En het valt me op dat ze eigenlijk niet zoveel van elkaar moeten hebben. Het schijnt dat ze ook altijd bang zijn dat ze elkaars kracht willen afnemen of vernietigen of verzwakken. Dus terwijl wij tijdens zo'n ritueel een beetje zitten te spesen, voert zo'n shaman allerlei onzichtbare magische gevechten in een andere dimensie. En. Ellen... Uh... Hij heeft ook veel problemen trouwens. In Amerika is zijn zoon en zijn ex-vrouw gearresteerd vanwege dat ze ingrediënten hadden voor ayahuasca thuis. En dat ze dat zouden verkopen. En die willen ze nu voor 20 jaar de cel in stoppen. Dus hij heeft, hier nu, hij heeft een vriend hier bij de DEA, de Drugs Enforcement Administration. Dat is zeg maar de drugsmafia van de Amerikaanse regering. En die vriend van hem bij de DEA zei ook van het is belachelijk. We zitten achter de coca, we hebben niet achter die ayahuasca. Wat onzin. What the fuck are they doing? I'm gonna call those guys tomorrow. Who the fuck is doing something like this? We're not going after plants like that. These plants aren't. There's no direction, we're not doing this. What the fuck are they doing? Nou ja goed, Hopelijk dat er wat uitkomt. Nou, Jamie zit het ook helemaal zitten, sinds die wonderspreuk van Adele. Hij heeft zijn paardenstaart afgeknipt. Hij heeft een nieuwe bril. Hij had zo'n roze kunststofbril. En hij zegt, die meisjes hier die, die houden niet van kunststofbrillen. Dus hij heeft nu een metalen laten maken, zoals alle Peruanen hier dragen. Alleen heeft hij precies dezelfde breedbeeldglazen in laten zetten. Het heeft nog geen succes gehad. Dame Hermano Americano. Canta conmigo, canta, hermano Americano. Tú me das la paz, tú me das el amor. Se lo dice, te agradece, este negro. Juan, tweede poging. Hello. Antonio. Permiso. This is Alan. Juancito. How are you? How are you? How are you? Long time, eh? <laughs> man. Mm -hmm. uh -huh. He remembers you. He remembers you. But he doesn't remember me yet. He does now. Gewoon, nog hebben Espanjole. Dat ik television. No, een eh? no, no, no, no, no probleem. No, no, no, no no. Drie kwart jaar mm -hmm. nadat jij in Amsterdam was, heb ik een, een ziekte gekregen. El, in en toen hoorde ik dat jij boos op mij was, omdat je denkt, omdat je zou denken dat ik veel geld zou hebben verdiend met de cassetten die ik heb opgenomen. Y, y, tu pensa, el vende mucho de los die ik. En, toen vertelde me een, uh, een andere sjamaan in Mongolië ...vertelde mij dat iemand een vloek over mij had uitgesproken. Dus eerst dacht ik dat misschien Guan dat zou hebben gedaan. Piense, bueno, una puede hacer, es mm -hmm. Maar toen heb ik ons interview weer afgeluisterd... En daarin vertelde je dat je zoiets nooit zou doen... omdat je een corandero bent en geen brugheria. Dus ik geloof niet dat je dat hebt gedaan. Ik ben hier gekomen om te vertellen... dat ik nooit één cent verdiend heb aan die cassettes. Het heeft me alleen maar geld gekost. Mm -hmm. El trabajar en radio. No, es una er zijn een paar cassettes niet door mij... maar er zijn een paar cassettes verkocht... Aan uh, vrienden, het is about 10 cassettes. Come on, diez. Diez cassettes. Hey, ik heb het geld meegenomen voor die cassettes. Yeah. En ik wil nogmaals verklaren dat we er niets aan verdiend hebben. Dus hier, hier zijn uh, 120 soles. Hier zijn 120 soles. Ja, en nice. bestaantemente sure. aankies uw generositeit, no? want dit is van jaren yeah. geleden. Thanks for your generosity, because this is from years and years before. I mm -hmm. never expected to see anything. <laughs> you know me you know from years back, so everything you're doing here, what you're here for, is all very positive. Explain what your illness is. Het is alsof ik een soort uh, cactus onder mijn huid heb. Pika, pika, on, ik pak nu mijn pols en voelt. Mm -hmm er is inderdaad een vloek over me uitgesproken. Hij legt nu zijn hand op mijn hoofd. Maar zoals dus uh -huh. dit, dit gaat meer en Met wat ik heb wordt alleen maar erger en erger. Door deze broer. Dankzij die heks Ik word nu met een bosje op mijn hoofd geslagen. Ja. Ik moet mijn kruid uittrekken en dan komt hij met een bos met stekels aan. Oh jee. Uh -huh. Ja, ik word nu gemapt met een uh, bosje met stekels. solamente de brazen, want het is een injectie Zo, het gaat helemaal branden. De barbs op de on these Ortegas, these stinging nettles, uh -huh. that's like the uh, hundreds of injections you're getting into yeah, the, yeah, your yeah. system. Hundreds of injections in your system. so it feels good. When you learn the power of una plant, he -huh. does know that you can puedes all of a plant. You have Tienes study it, and él también also study it. Also, you can do this to yourself back in Holland. Uh -huh. Stinging nettles are everywhere. Gracias por ver el video Ruititos Siempre con la mejor, la mejor. Arpegio, Arpegio. Mexicano <tose> In van nood was Juan vergeten, maar dat van mij, dat herinnerd hij zich nog. Ja, dat verbaast me niets. Hij zei dat hij me van mijn vloek af kon helpen, maar dan moet ik wel een maand bij hem blijven, intern. Nou, dat maar niet dus. Toch, hij deed hartstikke aardig. Ik heb zelfs een gratis behandeling gehad met zang en rook en netelenbos. Maar Alan die was niet overtuigd. In een statement that hij zei, at de police station, that was... Dat was allemaal in mijn case, 250 pagina's lang, dat je daar his zikero's en dat je that cassettes kassetten en dat je hem niet meer geld geldt. In ieder geval, maandag zou hij een medicijn voor me klaar hebben. En dan zouden we ook ayahuasca bij hem gaan drinken. Maar dat gaat niet door. Er is weer wat gebeurd tussen Ellen en Gohan. En Ellen vertikt het en zegt, ik ga nooit met die gozer toe. En Nood wil ook niet. En in mijn eentje, ja, en ik nog niet zin. Zeker niet om daar te gaan drinken zo, bij Juan, naast de startbaan. Helaas schijnt Juan zelf ook behoorlijk in de nesten te zitten. Omdat ze denken dat hij in het buitenland waar hij die ritueel heeft gedaan ontzettend veel geld heeft verdiend. heeft de belasting nu aangeslagen voor 20.000 soles. En dat is zo'n belachelijk groot, absurd, hoog bedrag. En hebben ze ook nog een beslag op zijn huis gelegd. Dus gewoon wiens angst, het is altijd financieel benadeld te worden. Die angst wordt nu echt een verschrikkelijke waarheid. Ja, yeah, they fined him 20.000 thousand dollars, which he said he had to pay in order to pay to, uh, instead of going to jail. En nog vindt het noodlot het niet genoeg. Ian en Lea went to the bank. They had saved up seven dollars and they had it in their house. So they go in in motor car to the bank to open an account. te yeah. and. Um... When they get there, they get out of the motorcar, walk naar the bank, we're standing there in line, ready to make a deposit. En Leia goes, Oh my god, I left the bag with the money in the motorcar. Oh shit. Maar ja, wij gaan niet terug naar Guam. En dus heeft Ellen de oude heks, Adele weer gebeld. En Adele is er zo van overtuigd dat ze me vloek kan weghalen. Dat ze het voor een zacht prijsje doet. Maar als het lukt, en ik geheel genezen ben verklaard. Dat ik haar dan nog een fors bedrag extra stuur. Oké okay, dan. ...van Adèle op de grond gaan liggen. Ja, ja, ja. Ah. Plots knoop ze mijn hemd los... ...en begint ze op mijn borst te drukken bij mijn hart. Ze begint te roggelen... ...haar magische slijm op te hoesten. Dan buigt ze zich voorover... ...naar mijn ontlote borst... ...en met een hand... ...als een toeter voor haar mond... Is het alsof ze iets uit mijn hart zuigt? En dan pakt ze een zakplantain en schijnt in haar hand, waardoor ze gezogen heeft. Ja. Dat is goed. Een vies spul. Die zwarte, dikke vaste. In haar handpalm ligt een viese zwarte klont. Mijn vloek ligt daar als een pikzwart trolletje in de hand. Ai, rico! En zo, luisteraars, ben ik verlost van mijn vloek. Tot slot, Nood die heeft een ontzettende hoeveelheid materiaal verzameld voor zijn nieuwe boek. Ellen, heeft van vier grote drugsonderzoeksinstituten gratis rechtshulp aangeboden gekregen voor zijn zoon en zijn ex-vrouw. In de strijd tegen die domme Amerikaanse justitie die net als de Nederlandse justitie een soort heksenjacht voert op de ayahuasca. En Jamie, Jamie die had via via met een beetje betaling een afspraak geregeld met een leuk meisje. Is het zover? Op de ontmoeting, wat blijkt? Is het de verkeerde? Nee, niet Gabriella, die is wild. Ik bedoelde die verlegen met die grote borsten. Liep hij naar zijn bemiddelaar. En ik? Ben ik met die vloek ook verlost van die kwaal? Van die kaktus onder mijn huid? Ik kan het jullie nog niet zeggen. Gunnen twee maanden, zeiden ze. Jullie horen het nog wel. Dag. La señal indicará las 12.00 horas, hora oficial peruana, controlada y transmitida por la Marina de Guerra del Perú.